Als het gaat over mok, dan uh, moet je natuurlijk eerst uh, eens bepalen wat mok dan is. Uh, ik zou het in algemene zin omschrijven, los van die uh, specifieke uh, betekenis die het in de Indische samenleving heeft gehad, als uh, een vorm van voortgaande, ongeremde moordwoede die ook een zelfvernietigingsaspect heeft. Uh, uh, ...het doden van de ander gaat net zo lang door... tot men zelf gedood wordt. Het heeft ook gemaakt dat... Uh, uh, ...veel schrijvers hebben gezegd dat het eigenlijk om indirecte zelfmoord gaat. Nou, als het nou gaat om uh, amok in de Indische, Maleise en uh, Filipijnse samenleving... Uh, ...dan voel ik me niet in staat om daar een goede analyse van te geven. Dat zit zo, zo vast aan... Ja, ...het hele uh, systeem van die cultuur... ...ik denk dat het alleen maar van binnenuit kan worden beschreven. Wat mij vooral interesseert... ...is uh, wat de westerlingen daarmee hebben uh, gedaan... ...in de loop van de tijd... ...en waarom uh, ze er op een bepaalde manier naar hebben ge uh, gekeken... ...en wat dat met hun eigen psychologie te maken heeft. Uh, en dan kom je dus te praten over... ...zoals dat deftig wordt gezegd... Uh, ...de transformatie van het westerse perspectief. De verandering van het westerse perspectief in de loop van de tijd. Uh, en ja, dat begint met de Portugezen... ...die uh, aan het eind van de 15e eeuw... ...in de archipel verschijnen, eerst in Malacca... ...en daarna ook... Uh, ...in Sulawesi, Celebes. Uh, en daarna... Zeg, omstreeks uh, 1600, dan komen de Nederlanders binnen. Uh, en die hebben daar omstreeks 1620 een, uh, al een fort, fort uh, Batavia, kasteel Batavia. Uh, en daar beginnen ze dagregisters te maken. En daar kun je uh, de uh, verschillende verhalen, vroege verhalen over Amok uh, tegenkomen. En wat mij vooral interesseert is uh, wat die... ...verandering in uh, naar kijken door westerlingen... ...wat die heeft uh, te maken met de positie die die westerlingen hebben... ...ten opzichte van de Inlandse bevolking... ...en wat het zegt over hun eigen psychologie. Dat is natuurlijk een merkwaardig, maar heel belangrijk uh, aspect... ...aan de manier uh, waarop ze naar dit voor hen vreemde verschijnsel keken... Uh, ...kun je afmeten wat hun eigen uh, ja, opvattingen zijn over hoe mensen in elkaar zitten. En die ideeën veranderen. Uh, uh, je kunt, als je die literatuur overziet van de 17e tot aan de 20e eeuw... ...kun je weliswaar zien uh, dat er eigenlijk twee stereotypen uh, een rol spelen... ...over wat amok veroorzaakt. En dan vooral amok bij anderen... Uh, bij andere volkeren. Uh, want men kent zich steeds, zichzelf steeds meer een civilisatorische uh, pretentie toe. Nou, dat komt uh, vooral in de 19e eeuw op. Uh, en in dat kader kijkt men uh, ook naar de inlander. En die twee stereotypen zijn uh, eentje van ondercivilisatie. En dat is vooral het oude uh, denkbeeld. Het zijn maar wilden. En dan moet je bedenken dat de Nederlanders in de 17e eeuw zelf uh, ontzettende wilden zijn. Die hele eilanden in de archipel uitmoorden. Uh, het uh, zou een aardige psychoanalyse te schrijven zijn van uh, dat soort van projecties. Huh? Uh, in ieder geval onder civilisatie. Het zijn wilden uh, die ongeremd zijn, die vooral emotioneel uh, reageren. En het andere idee, dat komt eigenlijk toch wat later op wanneer men zich nauwkeuriger gaat realiseren hoe die cultuur in elkaar zit dat die juist helemaal is dichtgetimmerd met uh, regels en met gedragsvoorschriften en dan uh, komt vooral het idee op van overcivilisatie ja? uh, er zit een zodanige remming op de agressie Niet die passieve uh, gedweeën in landen. dat denkbeeld komt dan op uh, er zit zoveel uh, remming in dat uh, dat agressie zich ongelooflijk hoog kan opbouwen voordat het eruit komt. Het is als het ware alsof de laatste de druppel in de emmer uh, moet worden uh, gevallen. Uh, huh? uh. Alvorens uh, er een uitbarsting komt en dan is het ook volkomen onbeheersbaar. De Portugezen hebben dus eigenlijk, uh, typisch, uh, die schrijven typisch vanuit een positie van uh, ontdekkingsreizigers en handels, handelslui. Uh, met de intocht van de Nederlanders in de archipel is er natuurlijk iets heel anders gebeurd. Uh, de Portugezen die dreven eigenlijk voornamelijk handel. De Nederlanders hebben vanaf het begin geprobeerd om een handelsmonopolie daar te vestigen. En dat maakte al gauw dat ze met name uh, in botsing kwamen met de handeldrijvende volkeren in het gebied. Met name de Boeginezen die de hele zeevaart uh, beheersten daar voordat de Nederlanders er uh, kwamen. En in de 17e eeuw zijn er ja, een groot aantal confrontaties uh, geweest waarbij de Nederlanders hun monopolie hebben doorgezet. Vaak door, nou vaak, een enkele keer door een hele eiland uit te moorden dat niet... Uh, uh, ja, ...met hun uh, monopolistische uh, uh, doelstellingen uh, wenst akkoord te gaan. En daar waren de Boeginezen ook bij. In ieder geval uh, kun je in hele oude uh, bronnen al gauw zien dat dit, dit gedragspatroon, Amok... Uh, ...zich ook tegen de Nederlanders gaat keren en al in volgens 17e-eeuwse publicaties kun je amok voorvallen tegenkomen die ook tegen de Nederlanders zijn gericht. Uh, ik heb nogal wat werk gemaakt van het nagaan van die oude bronnen en er is wonderlijk veel. Uh, de Nederlanders hebben vanaf zeg, 1627, 1628 op kasteel Batavia, dat ze toen daar net hadden gebouwd... Uh, uh, hebben ze een dagregister bijgehouden, uh, een officieel dagregister van het gebeurde op kasteel Batavia. Maar in feite gaat dat om rapportage vanuit de hele archipel. Het is in die incidentele rapportage uh, ook in bepaalde opzichten heel onbetrouwbaar. Maar de Nederlanders hebben dat dagregister van kasteel Batavia uh, bijgehouden tot... ...bijna 1800, dus over een periode van 170 jaar, zeg maar. Nou, dat allemaal in uh, het Rijksarchief uh, die, al die duizenden en duizenden en duizenden uh, pagina's uh, te volgen... ...in 17e eeuws handschrift, dat is natuurlijk uh, ondoenlijk. Ik heb twee gelukjes gehad bij die zoektocht... Eén was dat in omstreeks 1880 het, uh, de stukken van 1627 tot 1680 ongeveer in druk zijn verschenen. Zodat ik daar wel greep over had. Ja, er zijn iets van twintig uh, dikke delen. Nou ja, dat is natuurlijk ook nog onmogelijk om daarin te zoeken. Maar op een gegeven moment heb ik via andere publicaties ontdekt dat op één vrijdag... ...in de maand werd gerapporteerd over uh, gevallen van uh, Amok, maar ook andere misdrijven... ...omdat dan de balju verslag deed, omdat vonnissen uh, werden vermeld in het dagregister. En daaruit kun je dus uh, ja, vroege 17e-eeuwse voorvallen uh, tegenkomen. Ik heb hier zo'n uh, citaatje uit het dagregister van 1640... Het is het eerste voorbeeld in de dagregisters dus dat ik kan vinden van uh, een amok die was gericht tegen een uh, Nederlander. 1640, ik citeer het even letterlijk. Zeker Javaan, amok spelende. Ja, dat was het 17e-eeuwse 17e term, amok spelen. In de 18e eeuw wordt het amok Poegen of spuwen. In de 19e eeuw wordt het Amok lopen. En wij spreken tegenwoordig het meeste van Amok maken nog. Maar goed, zeker Javaan Amok spelende hadden al daar. En dat is midden Sumatra, ik geloof dat het palembang was. Den onderkoopman, Laurens Dorhout, mitschaders, zeker een Engelse Timmerman, enige van compagnies slaven. En de anderen deerlijk om het leven gebracht, doch was denzelfde eindelijk. ...bezet en de geschoten. Nou, uh, dergelijke citaten zijn natuurlijk uitermate uh, mager... ...en uh, volkomen door de ogen van uh, de Nederlanders gezien. Maar je kunt hier toch al... Uh, ...ja, over wat er hier is gebeurd, daar is geen enkele indicatie van... ...maar... Als het in de lijn ligt van zo ontzettend veel andere uh, gevallen die je in de eeuwen daarna aantreft, dan zit er ook of het verlies van eer in, of het verlies van belangen, of het verlies van positie door de hand van de Nederlanders. Uh, en daar wordt dan amok tegen gemaakt. Maar je treft ook al in de 17e eeuw hele andere gevallen aan. Dag uh, gisteren van 1677. Uh, het maandelijkse verslag over de veroordelingen, daar zie ik, door baljoe en schepenen gevisiteerd de volgende droevig verongelukte mensen als een matroos uit het Brouwenhuis, een Hollander zijnde een burger Koper Smit, ja. een slaaf van de Maardijkers, Maardijker, Maardijkers waren uh, half Nederlanders. Kaptein Paulus Limontse, die alle moorddadig om het leven gebracht, behalve nog zes andere inlanders, dit ook alle zeer gevaarlijk gekwetst, die ook meest alle zeer gekwale, gevaarlijk gekwetst waren door een amok speelde, zijnde een baleier, slaaf van zekere inlandse vrouw en van welke droevig voorval hiervoor onder dato 3 staat gesproken. Ik heb uh, de, het desbetreffende citaat trouwens niet meer uh, kunnen vinden. Uh, dit is eigenlijk uh, een van de gevallen in een lange reeks die er in het Batavia van de uh, 17e en 18e eeuw zich hebben afgespeeld. en waarbij het voor het merendeel om slaven gaat. En uh, wat dat betreft, in de, uh, vanaf zeg maar, het einde van de 17e eeuw begon men uh, slaven van Bali uh, naar uh, Batavia te slepen. Die kwamen daar onder uh, uh, zeer barre omstandigheden te leven. Uh, en uh, je kunt ook zien hier al een nieuwe vorm van amok... die al in de 17e eeuw opduikt. In ieder geval in gebieden die uh, onder Nederlandse controle staat, staan... Het uh, voorbeeld van mensen die ja, uit hun traditie zijn ge gerukt... Uh, ...Bali, daar woedt een oorlog omstreeks 1670... Uh, ...de Nederlanders scharen zich aan de ene kant... ...en uh, het eindresultaat is dat zeer veel Baliërs, ook prinsen... ...gevankelijk naar uh, uh, Batavia worden gevoerd... Uh, ja ...en die verliezen alles... Die worden slaaf uh, waar ze eerst een eerbare positie hadden en die kiezen dan heel opmerkelijk vaak voor een eerbare dood. Dus de, de slaven van Bali in de 17e en 18e eeuw, daar kun je een groot aantal citaten van aantreffen in de dagregisters. Het is allemaal kort, maar het tekent de positie waarin ze daar terecht zijn gekomen in ieder geval. Nou, je treft natuurlijk ook al uit de 17e eeuw, behalve deze bronnen, allerlei VOC-bronnen. Uh, ja, dat is zo goed onderzocht dat ik denk dat ik nog maar een uh, topje van een ijsberg uh, hebt aange heb aangeboord. En dat je als je in die oude bronnen echt goed onderzoek zou doen, uh, dat je er nog veel meer uitgewaard kunt worden. Maar het is niet het, laat zeggen, het centrum van, mijn, uh, van de aandacht van mijn onderzoek. Ik wil een andere bron uit die tijd noemen. Uh, Wouter Schouten, een uh, chirurgijn die reist uh, tussen 1660 uh, en 1670 in de archipel rond. Uh, is er ook scheepsarts en uh, heeft eigenlijk een soort van reisverslag geschreven dat heet Wouter Schoutens wonderzame Oost-Indië reizenbeschrijving. En uh, dan vertelt hij over het uh, Batavia van de 17e eeuw. En dan uh, heeft hij het over de kwaadaardigheid van de Javanen. Uh, hun afkomst, gestaltenis, aard en vreedheid der Javanen. Amok speelden dus haar verschrik, verschrikkelijke actieën en wraakzucht. Nou, dat staat in de aanhef van uh, het 15e hoofdstuk. En dan zie je eventjes verder op dat... Ja, ...wordt er zoiets gezegd van... Uh, ...ze zijn uh, van nature hovaardig en stout, trouweloos, niet woordhoudende... ...bedriegelijk, listig, trots, moorddadig en vreed, onverzoenlijk, indien, haar, in haar ...indien zij haar verongelijkt vinden en uitermate bloeddorstig... ...want in de strijd des oorlogs de overhand krijgende sparen niemand... In alle deze met de aard eh, inwoneren van Sumatra zeer wel accorderende overeenkomende. Twee kwaadaardige handgemeen zijnde geworden, scheiden niet gaan voor een van hen ontzield is. De langst levende, wetende dat hij moet sterven, roept amok amok en vliegt dan als lol, dol en be, bezeten, terwijl zij door het gulzig inslokken des amfioens. Amphioen is opium. De opiumhypothese over amok is er ook al in de 17e eeuw. Door het gulzig inslokken des amphioens de woedende leeuwen en tijgers komen gelijk te zijn langs straten of wegen. En tegen allen degene die hij kan treffen met zijn moordgeweer, moordgeweer is gewapen, wapengewoon, zich niet ontziende vrouwen en dochters, kinderen en de tederste zuigelingen, ja, daar het hun doenlijk is ook dappere mannen te punjarderen, dus uh, te steken en godeloof te vermoorden, zo totdat de woedende amok speelde, want dus worden zodanige moordenaars doorgaans genoemd, door veelheid der tegenstrevers gevangen uh, en gepunjardeerd zijn. Nou, dat is een citaat. Er zijn, uh, In dit boek wordt daar een aantal malen aan gerefereerd. De indruk die je krijgt is, uh, amfioen, opium, speelt een rol. Dat is al een hele oude hypothese over uh, de uitlokking van de amok. Uh, het is eigenlijk heel merkwaardig uh, als wij denken aan uh, amfioen, opium, of de fijnproducten daarvan, morfine of heroïne... Dan associëren wij dat over het algemeen uh, met ja, lusteloos worden, wegdromen, uh, dus passief gedrag. Terwijl uh, voor de archipel geldt dat de hypoth uh, hypotheses over uh, de rol in de oorlogsvoorbereiding van uh, opium... Nou, die, die waren er al in de 14e en 15e eeuw. Ik heb uh, oud-Indisch gasten geïnterviewd en die noemden nog altijd die opiumhypothese. Uh, nou, die zit er hier ook in. Uh, en de rol van opium die varieert tot, ja, het is alleen maar aanleiding of het is alleen maar voorbereiding of het is echt oorzaak ervan. Anders dan zouden ze het niet doen. Uh, in de 19e eeuw nemen de medici al gauw afscheid... ...van die hypothese als we gaan onderzoeken zelf aan de lijf. En dat is uh, ja, uh, een prachtig verslagje van een, een Nederlandse chirurgijn... ...die anno 1840 is in een opiumkit gaat kijken, eindelijk. Een eentje 1850 die het zelf inneemt. En dan verdwijnt ook de opiumhypothese uit de medische literatuur... ...over de oorzaken van uh, amok, want ze kunnen het niet plaatsen. En toch... Denk ik dat er iets in zit, want uh, nou, uh, wij realiseren ons dat misschien niet zo, maar er, zijn, er zit een hele culturele, culturele lading heen om de interpretatie van allerlei andere bewustzijnstoestanden die worden veroorzaakt door drugs... Uh, uh, en ook uit de medische transculturele literatuur is bekend dat uh, bijvoorbeeld kalmerende middelen in andere culturen een andere werking kunnen hebben. Het gaat toch altijd om de uh, interpretatie van die bewustzijnsverandering die je dan krijgt. Ik was heel erg verbaasd uh, een tijdje geleden toen ik een uitzending over Afghanistan zag en over de uh, uh, Afghaanse strijders, en dan zag je van die jongetjes van 14, 15 jaar, die zag je voor hun tent zitten en zich voorbereiden op de strijd. En wat rookten ze? Hash. Nou, dat is uh, uh, natuurlijk tamelijk onplaatsbaar hier. En tegelijkertijd, Hash, Hashis, komt van het Franse assassin, moordenaars, en gaat terug op, uh, uh, op Libanese... Uh, uh, ...guerillagroep uit de middeleeuwen... ...waar de Franse kruisvaders mee te maken kregen. Zo is de naam Hash ontstaan, Hashish, assassin. Dus ook alweer een associatie met gewelddadigheid... ...die wij nauwelijks kunnen maken. En uh, ik denk vanuit dat idee uh, vind ik het ook heel waarschijnlijk... ...dat uh, opium maar niet steeds in een aantal gevallen... ...een rol heeft gespeeld in de uitlokking van amok... Daar zit ook in de traditie natuurlijk weer ja, die uh, mythologie aan, aan, aan vast. Het maakte deel uit van de voorbereiding om te sterven. Ja, en het was natuurlijk ook wel uh, gemakkelijk, want het, uh, ja, het verminderde misschien gewoon de doodsangst. De angst om te sterven. Ik denk dat de angst om te sterven iets is dat over culturen heen grijpt. En dat, ja... Als je dan toch uh, mensen uh, makkelijk hun leven wilt laten opgeven, dan moet je dus uh, dat wel heel aanlokkelijk maken op een bepaalde manier om dat voor elkaar te krijgen. Overigens, als ik spreek over de 18e eeuw, uh, de berichten zijn daar ten aanzien van Amok, zijn ze nogal tegenstrijdig. Captain Cook, die in 1780 uh, Batavia bezoekt, die zegt van nou, het is wel bijna dagelijks zo uh, dat er een Amokmaker uh, uh, die gevangen is, wordt. Uh, uh, veroordeeld en het duidt ook op een veranderende praktijk van de Nederlanders in de 18e eeuw ten aanzien van amok. Want uh, inheems was het zo <kliek> en dat is tot in, ver in de 19e eeuw zo geweest. Een amokmaker moest je neerleggen. Ja, het is ook nog eens een keer verstandig, want hij houdt niet op. Maar in het midden van de 18e eeuw gingen de Nederlanders een prijs stellen. ...op het levend vangen van amokmakers. En als ze ze dan te pakken kregen... ...dan werden ze alsnog op een zeer vrede manier uh, ter dood gebracht. Koek schrijft dat er een uh, bepaald grasveldje uh, in uh, Batavia is... ...wat een favoriete plek is om amokmakers uh, te, terecht te stellen. En dat gebeurt dan door middel van empaleren... En paleren is uh, een lans door de rug heen jagen, achter de ruggengraat langs, dus zeg maar eigenlijk alleen het vel. En dat vastzetten in de grond, een slachtoffer is natuurlijk geboeid. En dan liet men zo iemand doodgaan in de zon, dus een buitengewoon vrede uh, manier van terechtstelling. Uh, waarvan ik de indruk heb dat hij teruggaat, dat die, de Nederlanders... Die hebben overgenomen uit hindoepraktijken ook. En dat het dus een hele oude geschiedenis heeft en een inheemse geschiedenis ook. Maar in ieder geval de Nederlanders zijn dat begonnen over te nemen. En het uh, idee daarbij was, we moeten verhinderen dat ze eerbaar sterven. Als ze sterven in de amok aanval en uh, ja... Uh, dan hebben ze hun doel bereikt. Dan hebben ze een eerbare dood uh, bereikt. En we moeten ze eerloos laten sterven. Dus daarom wilden zij ze in handen krijgen. Nou, Koek die zegt, het gebeurt dagelijks. Uh, uit andere bronnen, bijvoorbeeld zo'n boek als Oud Batavia, wat in de twintig jaar is verschenen. Daarin wordt gezegd dat Amok in de 18e eeuw en met name in het tweede deel van de 18e eeuw in Batavia. ...toch al heel zeldzaam was geworden. Dus, uh, en omdat de bronnen zo mager zijn... ...kan ik ook niet echt goed uitmaken wat nou het geval is. Uh, ik denk zelf dat er uh, in de 18e eeuw toch in Batavia... ...en er zijn ook wel wat aanwijzingen voor... ...toch aanvankelijk ontzettend veel amokgevallen moet zijn, moeten zijn geweest... ...onder de Inlandse bevolking. En dat kun je simpelweg uitmaken... Uh, ...aan de hand van de positie waarin ze zaten, tenminste een groot deel van die Inlandse bevolking. Je moet je voorstellen, Batavia werd in de 18e eeuw een zeer ongezonde stad. Uh, dat wordt geweten aan de uitbraak, uh, uitbarsting van een vulkaan in het achterland in 1706... ...die de loop van een rivier wijzigde, waardoor er uh, uh, in de 18e eeuw nog maar een heel beperkt gedeelte van het water... ...door de grachten, door de Nederlanders aangelegd, stroomden... Uh, ...dan daarvoor, waardoor dat modderpoelen werden... ...waarin uh, muskieten hun werk konden gaan doen... Uh, ...dan waren er ook nog uitgebreide moerassen om uh, Batavia heen... ...en dus tropische koortsen en uh, malaria waren aan de orde van de dag... ...en de Nederlanders lieten grote vestingwerken aanleggen... ...lieten kanalen graven in die tijd... En als je uit, uh, uit vroege medische bronnen kun je opmaken dat soms wel eens in één jaar een derde van de slavenstand in, uh, in uh, Batavia het loodje legde aan tropische koortsen. En dan moet je je realiseren dat tropische koortsen altijd al een belangrijke oorzaak voor het plegen van amok zijn geweest, ja, oud-Indisch gasten vertellen je over ja, of uh, tropenkoorts, uh, je kent uh, het boek van Tsekeli, Tropic Fever, tropenkoorts, uh, een van die uitwerkingen van tropenkoorts is uh, dat je hallucinaties krijgt, uh, en wanen, dat je dingen ziet die er niet zijn, en voor uh, mensen uit dat gebied gold dan vraag, uh, vaak dat ze tijgers gingen zien of grijze honden, zeg, uh, beesten waar ook magische betekenissen aan, aan vastzitten en dat ze in een koorts delirium zich daarmee tegen te moeten verdedigen en dan om zich heen sloegen en daarbij do doden maakten ook. Dus uh, ik denk uh, dat dat in de 18e eeuw in Batavia ook behoorlijk wat ge, uh, gebeurd moet uh, zijn. Maar natuurlijk, ook in de 18e eeuw, je kunt wel een Oekhase uitvaardigen om amokmakers levend te vangen. Maar als ze zo uitzinnig zijn, dan lukt dat toch maar een heel beperkt uh, deel van de gevallen. En uh, de... Uh, gevallen waarin amokmakers niet levend werden gegrepen, die zullen wel uh, ergens zijn geregistreerd. Maar die bronnen zijn niet naar Nederland gekomen. Ja. En in de tropen uh, ging dat in 30, 40 jaar helemaal verloren. Dus die bronnen zijn voor een groot deel uh, verdwenen. Ik heb een klein gelukje gehad met het vinden van een aantal processtukken van de schepenbank in uh, Batavia uit omstreeks 1760, tussen 1760 en 1765, in het Rijksarchief in uh, Den Haag, uh, waar een aantal uh, gevallen worden vermeld en uh, waar er één processtuk over een amokgeval is is vermeld. In ieder geval, de Nederlanders hadden de praktijk niet alleen maar om mensen te, op dat grasveldje uh, terecht te stellen, maar de, het doel was eigenlijk, en dat stond zo ook in de, in de orders van de balju, om mensen op de plek waar ze hun misdaad hadden gepleegd uh, terecht te stellen, als een voorbeeld. Nou, die gevallen tref je tot omstreeks 1810 aan waarin er ook nog steeds wordt geëmpaleerd, nog steeds uh, die vredestraf wordt uitgevoerd. En het merkwaardig is nou dat in een periode van 40 jaar, 35 jaar, die praktijk en die houding ten opzichte van de amokmakers bij de koloniale overheid volkomen verandert. En uh, dat heeft met een aantal oorzaken te maken. Het verandert het verschijnsel amok. Uh, dat is een uh, realiteit, denk ik. Uh, het uh, en het verandert natuurlijk omdat het koloniale bewind uh, oprukt in de archipel. Er zijn uh, met laten we zeggen, uh, wij hebben hier altijd de, de neiging om te denken. Dat wij uh, Indië hebben ingenomen in de 17e eeuw en dat we onze macht daarin hebben gevestigd uh, vanaf die tijd. In wezen tot aan uh, 1800 beheerste uh, de VOC maar zeer beperkte gebieden. Uh, Weliswaar breidde het gebied op Java zich tamelijk uh, snel uit. Ze kregen Chirebon in uh, 1680. Ze kregen steeds meer greep op de midden-Javaanse uh, vorstendommen van Jokja en van Solo uh, in de 18e eeuw. En in feite in de tweede helft van de 18e eeuw stonden die vorstendommen ook al onder curatele. Uh, maar... De grote opmars begint eigenlijk pas in de 19e eeuw en is uh, pas in 1906 met de uh, uiteindelijke overwinning van uh, Atje uh, voltooid. Dus het hele gebied hebben de Nederlanders maar uh, iets van 30, 35 jaar in bezit gehad, kun je zeggen. En de hele 19e eeuw ...wordt uh, gekenmerkt door een geleidelijke uh, bezitsuitbreiding in de archipel. De Engelsen spelen daar een zeer bepaalde rol bij... ...want zij, uh, in de napoleontische tijd nemen zij omstreeks 1810 Nederlands-Indië in. Uh, en uh, met name de uh, man aan het hoofd van het Engelse bewind, Raffles, is heel erg bekend geworden. Hij heeft een... Uh, uh, ...heel erg goed boek over Java geschreven... ...History of Java. Uh, history betekent niet... ...geschiedenis van Java... ...maar betekent verslag... ...van Java. Uh, en er staat tamelijk wat vroege etnologie in... ...ook. Uh, nou... Raffles was een intellectueel... ...en uh, droeg Engelse idealen uit... ...en een van de eerste dingen... ...die hij deed, was in de... ...door de Engelsen beheerste gebieden... ...een eind maken aan... Een groot deel van de inlandse rechtspraak. En uh, die, uh, dat betrof in de eerste plaats het strafrecht. En uh, Raffles zei, uh, het Indische strafrecht is uh, bruut en is onrechtvaardig en is standsgebonden En we moeten dat uh, vervangen door Europees strafrecht. Uh, en dat gold natuurlijk ook uh, ten aanzien van amok. Ik kom daar straks uh, wel op terug. De Nederlanders hebben na hun terugkomst in 1817 geloof ik, 1816, hebben ze uh, een deel van die praktijk voortgezet. En je kunt zeggen dat vanaf zo 187, 1810, dat is met name het Inlandse strafrecht op het punt uh, van amok doorkruist is. Uh, en natuurlijk uh, in dat verband is het heel belangrijk om ook te kijken naar uh, wat er dan in dat tijdperk verandert in het blikveld van de kolonisatoren, voor zover het gaat om het opleggen van uh, Europees geciviliseerd zoals zij het noemen strafrecht uh, aan de inlandse gemeenschappen. En wat dat betreft is er, dus de hele 19e eeuw, is er een behoorlijke dualiteit geweest in het Nederlandse Indische strafrecht ten aanzien van Amok. Uh, want uh, interventie in de uh, traditionele verhoudingen, dat was iets wat uh, tot 1870 uh, niet gewild werd. Uh, men probeerde, ook in het kader van het koloniale stelsel, zo veel mogelijk indirect te regeren. En dat leidt met name tot uh, dualiteit, daar waar uh, uh, residenten uh, in al die gewesten die uh, veroverd worden, of waarin de uh, lokale heerser tot een marionet wordt uh, uh, gemaakt dat toch voortdurend ook koloniale belangen uh, blijven bepalen... ...hoe een geval van amok onder bepaalde omstandigheden zal worden opgepakt. En het is dus afhankelijk van hun controle over het gebied... ...wat voor interpretaties maken van amok. He, uh, als een... Uh, ...laten we zeggen, als een amok wordt gemaakt uh, door iemand van adel... ...en als het betrokken is in een troonsopvolgingskwestie... Ja, dan hangt de interpretatie uh, van wat daar aan de hand was, die hangt, hangt af van welke zijde de Nederlanders hebben gekozen. En wat dus uh, in het ene geval eerbaar verzet is, dat is in het andere geval trouweloosheid. Uh, er is een uh, prachtig, want onthullend boek uit uh, omstreeks 1870 van een Nederlandse overste, die... Uh, een, die een boek heeft geschreven die, dat heet Nederlands helden daden in Nederlands Indië en dat boek is vooral ook heel mooi omdat het begint met uh, nooit uh, werd ergens iets grootsers verricht dan door een klein land dat voor zijn onafhankelijkheid uh, vecht en dan denk je nog een ogenblik dat het misschien over iets in Indië gaat, nee dat gaat over onze eigen tachtigjarige oorlog en hij heeft maar een paar pagina's nodig om dan te zeggen dat het in Indië heel anders ligt... ...omdat we daar de beschaving uh, brengen. Uh, en uh, die man uh, die heeft het dus vooral ook over uh, die amokgevallen die in de krijgsgeschiedenis een rol spelen. Uh, de die zijn uh, trouwloos en bruut en die rijden hun uh, tegenstanders over, open... Uh, terwijl de Europeanen komen om daar civilisatie te brengen. Dat er in de hele atje oorlog uh, laten we zeggen, iets van vijf of zesduizend Europeanen sterven. en ongeveer 300.000 Adjéers, uh, dat vermeldt die historie niet. En dus dat, het is een, ja, de keuze van wapens wordt geaccentueerd. Uh, het is blijkbaar geciviliseerder al om een klein gaatje in je tegenstander te schieten dan om er met uh, steekwapens uh, te lijf te gaan en uh, het is dan ook zo dat de Nederlanders in hun legers uh, in de 19e eeuw vooral ook inlandse troepen beginnen te gebruiken die ze aan hun zijde hebben uh, Madurezen nemen ze in het leger op, Madura is een heel arm gebied en heel wat Madurezen die trekken ook al in de 18e eeuw naar Java die worden veel opgenomen in uh, het Nederlands-Indische leger in de 19e eeuw en ze zijn geduchte vechters. Uh, een andere categorie is de boeginezen. En de boeginezen staan bekend als de grote amokmakers. Hè? Uh, uh, die worden ook opgenomen in het leger en dan vind je van die aardige, uh, of aardige uh, kenmerkende rapporten... Uh, ik heb het hele koloniaal-militaire tijdschrift uit uh, de 19e eeuw doorgenomen. En dan wordt er gepraat over inlandse strijdtactieken en daar wordt nog altijd amok bij uh, vermeld. Maar dan wordt er gezegd van die bourginezen, uh, het zijn uitmuntende vechters, want ze gaan uh, ja, voorbij grenzen waar onze Europese soldaten niet durven te gaan. Uh, maar aan de andere kant, ze kunnen niet aan de discipline in het leger Wennen. En je kunt dan ook in, het, in de militaire tijdschrift, militair tijdschrift, waar eens in de maand, of, of daaromtrend, ook uh, verslagen van de militaire rechtbank worden gegeven, kun je een groot aantal gevallen uh, van amok tegenkomen, gepleegd door Boeginese soldaten in het uh, Nederlands-Indische leger. Ik herinner met het uh, geval van een uh, boeginees die een vriendinnetje heeft en die meent uh, dat zij wordt ingepalmd door een uh, collega soldaat en die uh, een woede uitbarsting krijgt en daarbij iemand aanvalt en hem verwondt en die vervolgens uh, als een wilde door blijft gaan en die uh, pas wanneer hij uh, vijf mensen heeft neergelegd, zoals dat heet, in die publicaties. Uh, zelf wordt neergelegd. onschadelijk wordt gemaakt. Nou. Uh, dus dat zijn die twee kanten van de inzet. van de inlandse vechters. Uh, dat ze. en dat geldt natuurlijk ook voor de Molukkers. in het Nederlands-Indische leger. dat daar. Uh, ja zeer bepaalde volkeren toch zijn die uh, dienen in het Nederlands-Indische leger en volkeren die worden gekenmerkt door een lange strijdtraditie over het algemeen uh, en uh, uh, waarvan vele ook al uh, voor de 19e eeuw uh, handlangers zijn van de uh, VOC. Nou, dat is dus een bepaald soort van gevallen dat je in de 19e eeuwse literatuur vindt. Je vindt ook steeds sterker de Amok uit wanhoop. Ik refereer daar straks aan die Balinese slaven in, uh, in Batavia. Uh, je kunt denken ook al aan de, aan de eerdere collectieve, zeg maar, indirecte zelfmoord van uh, grote groepen wanneer ze in een uit, uitzichtloze situatie geplaatst werden, je niet overgeven. Uh, maar wanneer je met de rug tegen de muur staat, uh, in ieder geval ervoor zorgen dat er aan de tegenkant uh, zoveel mogelijk mensen uh, sterven. Dus ik zal zoveel mogelijk men mensen met me meeslepen in het graf. Dat is het idee. Uh, en dat soort van uh, gevallen tref je in de eerste helft van de 19e eeuw. Uh, kleine... Uh, uh, aanvoerders die uh, de verkeerde kant hebben gekozen en die in een uitzichtloze situatie komen te verkeren uh, die Nederlandse leger voert omstreeks 1870 bij Palenbang onderhandelingen met een groep op een schip hij heeft een contract met ze ge, uh, gesloten dan stapt uh, de chief nog eventjes opzij wenkt zijn zoons en ze vallen collectief aan op de Nederlanders nou uh, dat is dus een soort van gevallen waarvan je zegt van uh, dat heeft uh, nog wel met onrecht uh, te maken, natuurlijk. Ze worden van hun uh, status beroofd, maar het begint al zich al te individualiseren op een bepaalde manier. Uh, en dan in 1848 verschijnt ineens de eerste publicatie. ...van een medicus over uh, amok. Uh, en dat is Oxley, een uh, Britse gouvernementsarts die in Singapore zit. En hij schrijft uh, een korte, hele korte notitie in de Journal of the Indian Archipelago... Uh, ...over het geval van Sunan, dat zich vier jaar daarvoor heeft voorgedaan. En... Uh, dat is een heel kenmerkend uh, geval. Het gaat om een uh, gezeten Maleise aannemer die uh, op een gegeven dag amok loopt in de straten van Penang, een eiland voor de kust van Malacca. Uh, en die een aantal doden maakt en levend wordt gevangen en hij komt voor de Engelse rechter en de Engelse rechter maakt er een showproces van, met name om uh, de islam te criminaliseren. Want hij zegt, dit is typisch islamitisch. Uh, er is geen ander geloof uh, dat dit soort van gruweldaden voortbrengt. Uh, het opmerkelijk is dat je, als je, er is een tamelijk uitgebreid verslag van dat proces geweest... Vrienden van hem komen verklaren dat hij al gedurende lange tijd uit zijn doen was. Want hij had drie of vier maanden had hij vrouw en kinderen had hij in één slag verloren. En vanaf die tijd was hij, euh, nou, zoals zijn vrienden zeggen, ontzettend neerslachtig geworden. Ik zag het helemaal niet meer zitten. Hij was op de dag waarop hij die daad had gepleegd, was hij eerst naar, naar de moskee gegaan en had gebeden. Tot de Heer En dat precies wordt door die Engelse rechter aangehaald. als uh, een uh, voorbeeld van het soort van uh, gruweldaden. dat onder islamitische motivatie kan worden gepleegd. Uh, ja, het hangt ook weer samen met de Engelse politiek. Uh, ook in uh, voor Indië, waar ze het steeds uh, moeilijker krijgen. En in 1856 breekt er in. India een hele grote opstand uit. Die ook weer als, laten we zeggen, als aanstoker heeft een religieus conflict. Want uh, wordt gedacht dat de uh, gewieren waarmee de uh, Inlandse soldaten moeten vechten. Of dat de patronen daarvan, dat daar varkensvet bij is gebruikt. En natuurlijk is het ook alleen maar een aanleiding. Maar uh, die tegenstellingen met name op religieuze basis, die versterken zich. Uh, en uh, deze arts Oxley, die schrijft daar vier jaar later over, en die zegt, zonder echt direct te refereren aan dat proces, zegt hij van, er zijn al te veel amokgevallen, waarin er geen sprake is van slechtheid, maar van pathologie. Uh, en hij zegt, uh, ik heb bij... Onderzoek bij een aantal Amokmakers over een periode van 10 jaar gevonden, als ik ze visiteerde in de cel, dat ze aan lichamelijke kwalen leiden, Aan maagzweren, met name. En hij maakt nog een andere bepaling: hij zegt dat het zijn vooral de Boeginezen die het doen. Nou, dat is de eerste publicatie over medische publicatie over Amok, en die wordt al gauw gevolgd in 1852 door zes publicaties achter elkaar in. Nederlands-Indië in het tijdschrift voor het recht in Nederlands-Indië, geschreven door een paar juristen. En uh, het uh, geneeskundige tijdschrift voor Nederlands-Indië, waar een paar medici daarover beginnen te schrijven. En het is duidelijk dat de mening van juristen en van uh, uh, medici over dit soort van gevallen uh, verschillen. En uh, daar kan ik aan toevoegen, dat is tot op de dag van vandaag zo. Uh, nou, om te begrijpen waarom dat daar gebeurt, uh, is het echt iets nodig om te weten van de Europese ontwikkelingen op dit terrein in de 19e eeuw. Uh, dan moet je weten dat er eigenlijk al in het Romeins recht, uh, dat uh, ook in de 17e en 18e eeuw officieel, ...min of meer officieel in een Nederlandse aanpassing... ...ook in, in Indië werd geprakticeerd... ...dat er bepaalde ontheffingsgronden waren voor misdaden. Een van die klassieke gronden is een koortsdelirium. Dat is al in het Romeinse recht uh, gedefinieerd. Uh, maar tegelijkertijd uh, kun je zien dat de 18e eeuw daar nauwelijks rekening mee houdt. Uh, je kunt zien dat in de tweede helft van de 18e eeuw, met name in Engeland, maar ook al een klein beetje in, in Nederland, dat medici eh, grond beginnen te winnen als het gaat om hun expertise, hun, uh, hun deskundigheid bij rechts, rechtbanken. En ze worden natuurlijk al van oud verre inges, ingeschakeld als. Forensische geneeskundigen. Ze moeten uh, uh, vergiften vaststellen, doodsoorzaken vaststellen. En zo omstreeks 1780. Dan begint een, een ontwikkeling in Engeland, die je kunt afmeten aan een paar beroemde processen die er zijn geweest. Waarin zich langzamerhand dat terrein van wat ontoerekeningsvatbaar wordt genoemd, begint uit te breiden. Je hebt. Uh, ...omstreeks 18.8 het geval van... Uh, ...Ene Hartfield... ...die uh, in de oorlog is gewond... ...en die hersenbeschadigingen heeft... ...en die een misdaad pleegt... Uh, ...en daar komt een proces over... ...en de man wordt vrijgesproken. Uh, je kunt tegelijkertijd in Duitsland... ...ook een uh, analoge ontwikkeling zien. Uh, nu is het zo dat... De strijd over dit soort van gevallen aanvankelijk niet zozeer gaat tussen medici en juristen. Want de medici zijn aan het begin van de 19e eeuw nog nieuwkomers op het terrein van de psychiatrie. Uh, het oordeel over al of niet gestoord zijn ligt tot het begin van de 19e eeuw eigenlijk veel meer bij de filosofen. Uh, en dat wordt enige mate begrijpelijk als je uh, ziet dat de psychologie als uitwerking, uh, dat die zijn gronden of dat die zijn voorlopers vooral in de filosofie heeft. Dat uh, in de 18e eeuw met name in, onder Engelse filosofen uh, ja, vooral ook psychologische theorieën worden geformuleerd. Dus aanvankelijk is er vooral strijd over uh, wie nu uh, een bewijs van uh, ontoerekeningsvatbaarheid moet uh, uh, aanleveren. En er uh, is bijvoorbeeld in Duitsland een uh, debat tussen Kant en een medicus, ik geloof Siebert, maar ik weet het niet zeker, omstreeks 18.9... Uh, waarbij beide debatteren over wie nou die expertise moet hebben. En Kant zegt nee, dat moet typisch bij de filosofen liggen. Maar je kunt al gauw zien, in de eerste decennia van de 19e eeuw... Uh, dat de medici het gaan winnen. En dat kun je onder meer uh, zien aan de uitbreidingen... die de oude uh, boeken over de forensische geneeskunde uh, krijgen. Die beginnen dan geleidelijk aan ook uh, over gekte te gaan. En daarbij wordt in het begin vooral teruggegrepen op het Romeinse recht. Furor transitorius is zo'n term. Een voorbijgaande waanzin. Furor, uh, uitzinnigheid, voorbijgaande uitzinnigheid. Nou, die termen vanuit die oude, uh, vanuit dat oude Romeinse recht, die voldoen niet in de medische praktijk. Terwijl de juristen er heel lang... ...aan blijven vasthouden. Eh, uh, voor juristen gelden andere criteria. En uh, het is natuurlijk ook duidelijk... Uh, ...dat zij zeggen van... ...ja, uh, je kunt van alles wel aanhalen... ...als uh, pathologische oorzaak... ...voor het plegen van deze misdaad... ...maar het blijft zo dat er een misdaad is gepleegd. Nou, uh, een... Laat zeggen, een, een heel belangrijk geval in dat verband is het geval McNaughton geweest. Een schot die in 1843 de secretaris van de Engelse minister van Binnenlandse Zaken ombrengt. En, uh, nou, men vertrouwt het zaakje niet en men haalt er een aantal medici bij. En die uh, verklaren McNaughton ontoerekeningsvatbaar. En dat leidt weer tot enorm veel publieke rumoer. Want er wordt gezegd en ook door het uh, gewone volk van als iemand zo makkelijk met zo'n misdaad kan wegkomen, waar blijven we dan? Dus het is vooral ook een moreel debat. En eigenlijk over dit soort van gevallen het is altijd vooral ook een moreel debat gebleven. Ja? Dat is er nog altijd niet over uit verdwenen. Uh, alleen, wanneer komt dat tot de, uh, aan de oppervlakte? Men wil het tegenwoordig graag zoveel mogelijk aan medici overlaten om op dit terrein vol wespennesten en, en, en, en, en vage interpretaties... om dan maar hun deskundigheidsoordeel daarover uh, uit te spreken. Maar tegelijkertijd kun je nog altijd onder juristen met name... ten aanzien van die posities minachting aantreffen. En uh, wanneer een uh, law-and-order-moraal weer uh, op geld doet... zoals in tijden van economische depressie over het algemeen het geval is... Uh, want uh, de buikeriem is alleen maar een transformatie van, uh, of is alleen maar in andere woorden gegoten... diezelfde teruggang naar we moeten een strengere maatschappijordening hebben. En dan worden ook dit soort van gevallen weer meer gecriminaliseerd. Dus je moet je dat grensgebied tussen pathologie en, uh, en criminaliteit... als het gaat om uitzinnige moordwoede, waar we het de hele tijd over hebben... Uh, uh, die moet je zien als fluctuerend... ...en dat er een breed en vaag tussenterrein tussen is... ...waarin ja, voortdurende interpretaties over wat er nou is gebeurd... ...met elkaar strijden. En uh, het is natuurlijk ook duidelijk dat de medici... ...aanvankelijk uh, vanuit de positie die ze nog moeten winnen... <nacht> ...niet al te offensief kunnen zijn tegenover uh, de juristen. Dat laat het geval McNaughton zien, want... Wat gebeurt er? De volkswoede komt in het parlement en het parlement stelt vragen aan het Engelse hoog, hoge rechtshof. En de antwoorden op die vragen, uh, die zijn neergelegd als de McNaughton Rules. En die hebben ontzettend lang, tot in de 70er jaren, de Engelse rechtspraktijk, de anglo-saxische rechtspraktijk kun je zeggen, ten aanzien van dit soort van gevallen bepaald. En dat heeft onder meer tot... Gevolgen had dat in Engeland partiële waanzin, gedeeltelijke waanzin, euh, eigenlijk heel lang niet euh, is geaccepteerd als grond voor ontoerekeningsvatbaarheid. Als iemand toch aanspreekbaar was, hè, daarbuiten, en dat zijn de amokmakers heel vaak, als ze levend zijn gevat, euh, toch... Hè, dan kunnen ze juist een zinnige indruk maken, waardoor het des te onbegrijpelijker wordt wat ze hebben gedaan. Nou, medici die zijn in de 19e eeuw voor dit soort van gevallen in de eerste plaats. Zijn ze nieuwe psychiatrische concepten gaan uh, ontwikkelen. Want het, uh, ja, in de 19e eeuw krijgt het een zekere onbegrijpelijkheid met al die opbouw van ja, psychologische. Uh, uh, uh, ja, remmingsstructuren. Hè, uh, de, het steeds toenemen van maatschappelijke controle. dat vindt uh, ook een neerslag in de vorming van de individuele uh, persoonlijkheid. Mensen worden uh, gedrild in de 19e eeuw. en als ergens worden in worden gedrild, is uh, in, uh, in de agressieremming. En agressie, uh, en in het algemeen emotionaliteit, wordt. Ja, is, het, ...is het grootste thema van de 19e eeuwse uh, psychiatrie. Alles heeft te maken met een gebrekkige uh, emotionele remming... ...met het uh, hebben van te weinig controleapparatuur. En ja, dan moeten er dus door medici verklaringen achter uh, aangehaald worden... Uh, ...van wat dat dan is dat dat nog kan gebeuren... ...terwijl we allemaal zo netjes zijn opgevoed... Huh? En dat heeft, uh, ja, in die vroege psychiatrische theorie wordt dat vooral neergelegd als uh, uh, dat uh, eigenlijk de wil wordt aangetast door de emoties. Dat emoties uh, uh, onze controle, onze, de wil tot zelfcontrole uh, tegengaan. En dat kun je over een heel breed terrein zien, uh, uh, Engelse term. Masturbation insanity, eh, eh, krankzinnig worden door masturbatie, is daar een ander, ander uh, idee in dat verband uit de 19e eeuwse psychiatrie. Ja.